Mogelijk liggen meer dan 100 vermisten onder het ingestorte gebouw van een regionale tv-zender in Christchurch. Volgens de politie is het onmogelijk dat daar nog iemand levend wordt teruggevonden. De politie vreest verder voor de levens van zo'n 80 leerlingen en docenten van een school die dinsdag instortte. In Amsterdam wordt vanmiddag de februari-staking van 1941 herdacht. Bij het monument de Dokwerken zal burgemeester Van der Laan een toespraak houden. 70 jaar geleden legden mensen in Amsterdam massaal het werk neer uit protest tegen grote razzia's, waarbij ruim 400 Joden werden opgepakt. De Amerikaanse Space Shuttle Discovery is op zijn laatste reis gegaan. Na de missie naar het internationale ruimtestation ISS gaat het 26-jarige ruimteschip met pensioen. De ruimtereis is de 39ste van de Discovery. Geen enkele Space Shuttle heeft zoveel missies uitgevoerd.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 Nachtzuster. Astrid de Jong. Het laatste uur alweer van Nachtzuster. En nog zoveel vragen die nog beantwoord zouden kunnen worden. Uh, André is op zoek naar materialen om een irrigatiesysteem mee aan te leggen. En het liefste zou die PVC gebruiken. Maar dat is dan uh, milieuonvriendelijk en bovendien geen lange toekomst meer beschoren volgens André. Dus wie weet er een goed alternatief materiaal? 0800-1121. Uh, even kijken hoor, want uh, we zijn bezig met de antwoord op de vraag van Jappie. Die wil graag meer weten over de televisieserie Voyage to the, Voyage to the Bottom of the Sea. 0800 als je daar meer over weet. En Hans Rosink wil graag weten waarom een hele school vissen of een hele zwerm vogels... met z'n allen tegelijk dezelfde kant op gaat. En dat steeds maar weer. Hoe doen ze dat? Uh, Wout is benieuwd naar uh, de tijdzones. Want in Newfoundland uh, is opeens het tijdsverschil 4,5 uur. En hij vraagt zich af waar dat halve uur opeens vandaan komt. 0800 1121. Jorrit is vrachtwagenchauffeur. En wil weten waarom je in Nederland voor de combinatie 25-50... een speciaal rijbewijs nodig hebt. Terwijl je voor 52 meter zwaar vervoer, daar mag je dan wel weer mee rijden. Hoe zit dat? En waarom hebben de mannen altijd de handen in de zakken als ze kijken naar een auto of een brommer? En een magneet van drie ons zit al 40 jaar vast. Hoe lang kan die nog vast blijven zitten? Gewoon voor altijd? Hoe kan dat dan? Gaat er niet heel veel energie in zo'n magneet zitten? 0801121. En straks praten we verder over die serie over die uh, duikboot. Voyage to the. Nou zeg ik weer voorjaars. Voyage. Voyage to the bottom of the sea. Wil je nog iets toevoegen? 800 1121 of meeleven naar omroepmax.nl of twitter naar www.twitter.com/nachtsuster of schrijf een kaartje naar postbus 518 1200 AM in Hilversum of kom chatten op www.nachtsuster.net maar bel vooral even naar 0800 1121 In the town where I was born lived the man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 are all aboard, many more of them live next door. We wonen met z'n allen in een gele huikboot. oftewel Yellow Submarine. Van de Beatles was dat, uh, naar aanleiding van het verhaal over die serie Voyage to the Bottom of the Sea. Ik had het er al even over met Albert, daar ga ik straks mee verder praten, want die bleek een waslijst aan vragen nog te hebben. Maar Daan belde ook over dit programma, toch Daan? Dat klopt. Dag Astrid, ik heb eerder met je gesproken over kinderkroep. Ook oh, dat uh, is lang geleden. Ja, dat klopt. Maar ik kom er soms niet tussen, want je kan zo heel lang met één iemand bezig zijn. En dan haak je zo in de nacht weer af, hè? Ja. Dan denk je, nou ja, dan maar niet. Nou ja, dat is ook zo. En dat is wel jammer. Maar ja, ik, um, ja. ik wil ik mensen heb... toch ook hun verhaal laten doen. Ja, dat snap ik. Maar ik ja. heb uh, een, een vraag of vijf te beantwoorden. Dat oh. probeer ik mijn best voor te doen. Nou, die buizen ja. waar die man naar vraagt, ja. ik weet niet waar die komen te liggen. Maar Gesso, ja. dat is wat vroeger onze rio-buizen waren, maar die zijn vrij zwaar. Ja. En die heb je in verschillende lengtes en verschillende doorsneden. En die kan je nog krijgen bij oude aannemers. Ook uh, waar sloopmateriaal is en zo. En in de oude stad uh, hebben ze dat vaak heel lang liggen omdat die uh, nog monumenten hebben en dan gebruiken ze die Ja, maar weer. Dat, dat, dat was afgekeurd, want dat was te zwaar. Nou, en dan heb je nog bamboe. Bamboe? Ja, want ik weet niet waar, je, je zegt in de woestijn. In de woestijn, ja. Ja, nou, die bamboe, die kan je dus doorboren. Want er zitten dus, uh, hoe zeg je dat, uh, segmenten zijn het, hè? die zijn dicht. Dus die moet ja. je doorboren. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat wordt in het oosten heel veel gedaan met bamboe. Oh, nou wat een goed idee. Ja, dat is heel makkelijk. En Romeinen, ja. die deden het inderdaad met metselwerk over een bruggetje heen. Dan moet je dus een uh, houten brug bouwen. Ja. Dus ik weet niet of het open mag zijn of dat het de grond in moet. Ja, en in Zwitserland, daar heb ik dus een tijdje gewoond voor mijn gezondheid. Kort na de oorlog. Ja. Verplicht, verplicht. Ja. Ja. En daar zag je dus dat ze dus uh, speciale bomen uitholden, zo half. En uh, daar, daar ging het zee uh, rond aan. Maar dat was soms heel lang. Ja. Dus, dus uh, ja, het is maar net wat voor materiaal je in de buurt hebt. Nou, ik denk bamboe, dat klinkt echt geweldig. Want hij wilde iets duurzaams en iets, uh, ja. uh, en iets wat licht is. En uh, iets wat uh, een ja. beetje uh, geschuur met zand aan kan vanwege de woestijn. Ja. Nee, je kunt het is ook in het elkaar is... steken. Ja, je kunt het in elkaar steken. Er zijn ja, tekeningen ja. ook van hoe je dat moet doen. Nou, dat klinkt allemaal heel logisch. Ja, ja maar het is prachtig hoor. Want André, André is vrachtwagenchauffeur, maar die denkt dan, dan is die hele lange stuk onderweg en dan denkt hij altijd, bedenkt hij altijd plannen om de wereld te verbeteren? over oh, uh, oh, vrachtwagenchauffeur. ja, als je een rijbewijs aanvraagt, dan heb je er een reden toe. Dus daar begin je meestal mee. Ja. En dan, uh, nou ja, dan krijg je een bepaald beroep. Of je bent ergens in dienst. En dan laat je. Dat rijbewijs halen wat daar nodig is. En om dus niet iemand op idiote kosten te jagen, uh, ja, is daar dus een verdeling van. En dat is dus met uh, ja, het uh, CBR heette dat. Dat yeah. daar uh, afspraken hebben gemaakt met Verkeer en Waterstaat, heette dat vroeger. Hoe die wetten dan waren voor uh, en met de politie. om die rijbewijzen een logische indeling te geven. En nu uh, ja, rijden ze weer met andere dingen. Maar toen de tijd deelden ze dat in in bepaalde afstanden om uh, je niet uh, ja, te veel te laten doen. Maar het moest ook controleerbaar zijn door de politie. En dan is het ook nog internationaal controleerbaar. En zijn er dus wetten. Wedstrijd... Ja, nee, nee, nee. nee maar, ja, sorry, ik onderbreek je eventjes daar. Maar dat is toch heel onlogisch dat je met een combinatie van 25. Uh, 50 mag je niet rijden, maar met een combinatie van 52 meter mag je dan weer wel rijden. Dat is raar. Ja, maar het heeft met afspraken te maken met de landen om ons heen. Dus oh. daar, uh, ja, dat, dat, en dat kun je navragen bij, uh, nou ja, gewoon waar je examen doet. En ook bij de politie. Ja. Die geven je dat gewoon op. Die weten dat, want die moeten dat controleren. Hmm. Dus dat je dat heel precies wil weten, het stadhuis moet het ook weten. Want dan ja, je maar je, nou, die de nachtzuster uit. moet uiteindelijk alles weten. Stadhuis weet dat. Dan kan je gewoon maar het uit... stadhuis is niet open natuurlijk, om elf minuten over vijf. Nee, maar goed, hij komt morgen toch weer uit. Ja. ja, maar dan zitten al die andere mensen die nu de vraag hebben gehoord... die zitten met hun hoofd tegen de muur te slaan van... ja, maar hoe zit dat nou? Dus... Nou ja, uh, nogmaals, het komt van verdragen af... en waar wij uh, als land aan moesten voldoen. En er dus zijn internationale afspraken. En wij, uh, met onze pas hebben er ons aan aangepast. Maar ik blijf het raar vinden. Maar misschien dat er nog iemand een aanvulling heeft. Wat had je nog meer, gedaan? Uh, ja, dan zijn die tijdzones. Dat ja. wordt ook afgesproken tussen staten. Alleen bijvoorbeeld als je een heel groot land hebt, zoals Rusland. heeft Poetin, ik dacht een jaar of tien geleden, of misschien iets korter, veranderd in Rusland. Toen heeft hij zijn tijdzones veranderd. Omdat hij in zijn land een andere orde wilde hebben. Ja. Dus die tijdzones, die uh, kan een land afspreken met zijn buren. En dan internationaal moeten ze dat ook doorgeven. En uh, ja, de Engelsen zijn heel erg dominant geweest internationaal. Dus er zijn wel oudere afspraken die dus op dat gebied nog staan. En uh, ja, die hadden een andere indeling. En als het uh, ja, hun uh, wetgeving nog is van langer terug, die indeling... dan is dat nog dominant... Hmm. En ja, Frans hadden weer andere gebieden de, die ze dus uh, een indeling gaven. Het is heel oud hoor, deze wetgeving. Ja. Ja, en uh, ja, ik, ik heb iets met een bibliotheek te maken, dus ik kom dat soort dingen wel tegen. Ze delen de hele en... dag dit soort dingen op te zoeken in de encyclopedie, hè? weet je wel, maar ik schrijf ook en daar oh. heeft het mee te maken. Oh. Dus uh, ik schrijf over geschiedenis. Oh, leuk. Dus uh, ja, is ook heel leuk. Nou, en uh, dus die vraag heb ik beantwoord. Dat ja. lijkt me wel logisch, ja. Ik ben blij dat je niet om kwart over drie hebt gebeld. Hoezo, had je die worden nog niet ja, nodig Nou, hadden we van? voor de rest alleen nog maar platen kunnen draaien. Ja, maar die zijn zo mooi bij je. Ja, ik geniet waar. van Barbara hoor. Mooi uh... was dat? Ik vond dat ja. mooi. Ja, ja, ja dus uh, dat uh, vind ik helemaal niet zo erg, maar... Uh, ja, maar soms loop je dan een beetje achter en denk je, dat zou ik nou wel eens willen weten wat ze zouden zeggen. En dan komt hij niet, weet je wel. Hè? En dan, nou, dan heb ik de hele nacht wakker gelegen om dat antwoord bij te <laughs> horen. En dan komt dat niet. Ja. Nee, maar gelukkig maar ja, weet je alles al. Nou ja... Uh, maar ik altijd... wil zo graag even naar dat Voyage of the bottom of the sea. Oké, okay. dat is uh, afgeleid van een verhaal van Jules Verne. Dat dacht ik al een... te horen, ja. En er was een oude van. Uh, en daar komt het ook in voor. En er zijn hele mooie platen van in zijn oude boeken. En ik kan me dus herinneren in de jaren 50 dat daar wat op de tv van is geweest. Ja. En ik dacht dus dat ze dat bedoelde. Nee, en dat is ook ja. een van de zeemonster. Maar daar staat ook een helemaal plaatje van in een oud boek van Jules Verne. Waar dus uh, zo'n zeemonster, ik meen 20.000 mijl. Onderzee, hè? Zo heet het ja, uh, ja, uit mijn hoofd gezet. Ja, ja, ja, ja. En daar uh, staat een heel mooi uh, ja, mooie tekening van. En uh, ja, die, dat was rijke fantasie, hoor, om, om dat toen te doen. En uh, ja, dan, dan, dan zit die boot vast, hè? En er is iets van geweest op de tv... Uh, wat, ik dacht, een Franse film was ook. Oh. Dus, uh, nou, ja. volgens mij halen we nu van alles door elkaar. Nee, maar er is een filmpje geweest. Ik dacht in de jaren 50. Ik had een, uh, er was toen ook een omroepster die ver familie van me was, van Ach. mijn moeders Wie Annie was dat Lips, dan? Annie Lips, Hanni Lips. Oh, Annie was dat Lips. familie van jou? Ja, van mijn moeder. Oh? Ja. Maar uh, ja, dat, dat, dat, uh, die was Tante Annie heette ze dan, hè? Ja. En, uh, en Kain Kleikamp, die herinner ik me ook nog. Oh. Ja, oh En dan die gingen dan bloemen bijvoorbeeld in een vaas doen, dat duurde een heel lang. En uh, dan was het weer voor kinderen op woensdagmiddag... een trein, hoe die van binnen was, maar die was dan nagebouwd, weet je wel. Mm -hmm, mm -hmm. En dat soort dingen herinner ik me wel. Dat ging je dan zien met vriendjes, want we hadden toen nog niet allemaal tv. Dus uh, ja, die stonden ook nog wel eens in etalages, hè? Dan had je een oploopje, dat is begin jaren 50 geweest. Ja, ik, zit, ik, ik, ik raak een beetje afgeleid, want je moet eigenlijk even meeluisteren... of dit je misschien bekend voorkomt. Ja. Yeah. Dat is dat yeah, is de tune van uh, uh, Voyage to the Bottom of the Sea. Dit komt me wel bekend voor, ja. En er zijn vier seizoenen van. En het is een uh, Amerikaanse science fiction televisieserie, gemaakt in uh, de jaren zestig. En, en het is... Uh, wacht even hoor. Ja. En het, uh, uh, in 1961 was er ook een film over. En het, was, het, is, het is niet naar Jules Verne, volgens mij... Want het klonk heel erg Jules verne Maar het is gecreëerd door een meneer die Erwin Allen heet. En die heeft ook de sets gemaakt, de kostuums gemaakt. De, de uh, uh, oh, ik zit even te vertalen props. De, uh, nou ja, uh, de, de spulletjes eromheen heeft hij gemaakt. De special effecten heeft hij in elkaar geknutseld. En uh, eens even kijken, het was het... Eerste wat hij maakte. Het was een onderwateravontuur. Het werd uitgezonden in Amerika van 14 september 64 tot 31 maart 1968. Dat was. Uh, even kijken, toen het langslopende Amerikaanse science fiction-programma. En er zijn uiteindelijk 100, 110 afleveringen gemaakt. In Zwart-Wit. En, uh, en ook nog een paar in kleur na 1965. En de eerste twee seizoenen uh, waren toen. In de, in de toekomst vonden die uh, plaats. En dat was in 1970, in de jaren 70. Nou, dat heb ik niet gezien, dat laatste. En die andere twee seizoenen die waren in de jaren 80. Maar het was dus in de jaren 60, dus het was wel ja. heel knap, hè? Ja, ja. ja. maar ik moet, kan er nog één ding over zeggen. In die tijd had je vader en zo pika En die gingen met een uh, duik klok, ze noemden ze dat, je zou zeggen een metalen kogel. Ja. Die kon heel veel druk hebben. Gingen ze de diepzee in. En die moedigde dat soort verhalen aan. Maar het oh. komt allemaal van Jules Verne af. Ja, die dus, was uh, natuurlijk wel degene die met die prachtige verhalen ja. een beetje, een beetje ja. kwam. Maar vader dus, en zo'n Picard, <coughs> die uh, over een Zwitsers waren, ja. die uh, uh, gingen de diepzee in. En uh, ja, ik heb... Ja, ik maakte toen mijn school af en ik heb er nog een scriptie toen van gemaakt. Uh, dus dat is in de, ja, eind jaren 50, begin jaren 60 geweest. En uh, dat waren hele mooie platen die we toen uh, in de bladen vonden over die, uh, die pikaars die dus diepzee ingingen. Want je kon met een duikerspak niet zo diep. En dat ding kon veel dieper. En daar zat het hem in, hè, dat ze dus ook hele andere dieren zagen. En er kan ja. geen toeval zijn dat in de bekende uh, science-fiction-serie Star Trek... de kapitein van een van die schepen weer Captain Picard heet. Ja, ja dat zal dan wat weer Dat kan ja. geen toeval zijn. Er gaat ja, alles ik, door, hè? Ik wilde nog even vertellen dat Richard Bezart en David Heddison... de hoofdrollen speelden in deze serie. Dat is leuk om te horen, voor de, anderen ook. De duikboot of de onderzeeën heette inderdaad Sea View... Ja. En ik kan voor Jappie nog even zeggen dat hij alle, ongeveer alle seizoenen kan bestellen via Amazon.com. Okay. Maar ik zou het hem niet aanraden, want volgens mij uh, is het helemaal niet leuk om nu terug te zien. Want dan denk je van, oh wat een nep dat ik dat zo mooi heb gevonden. Ja, maar dat heb je altijd. Iets wat ouder is en langer geleden, dat, uh, dat draag je dan met je mee. En uh, hoewel dat met mensen soms heel erg mee kan vallen als je iemand terugziet die je lang niet gezien hebt. Dan uh, kan dat heel positief zijn. Dat, dat heb ik waar. dus uh, recent meegemaakt met iemand die ik lang niet gezien had. Er was o blij dat het heel goed uh, viel. Ja. Dus, dus uh, ja, dat kan ook met liefde gebeuren. Hè? Maar nu dwalen dus, we heel erg af, Daan. Ja. Maar ik heb ook nog een horloge. Dat is Zwitserse. Dat heet Voyager. Nou. En daar zitten die tijdzones op. Die oh. kan je draaien. En die gaat van Greenwich uit. Maar omdat wij er ietsje naast zitten, moet je hem één plaatje verdraaien. <laughs> moet en je een beetje je... je pols ondersteboven houden, maar dan heb je ook wat. Nee, maar dat ding je dat, uh, zit aan je pols en dat wint zichzelf op, weet je oh, wel. Oh ja, zo'n ding. Maar, ja. Ja, nou, maar nou heb je zo met zijn batterijtje, dus ja, nou, nou is het weer een beetje achterhaald. Nee, is juist leuk. Maar het is, ja, nou, daar zitten die tijdzonders dus op. Ja, maar daar nu bedrijf. ga ik wel ophangen. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, ik heb uh, genoeg informatie. Ja, ja, dat heb je zeker, maar ik dank okay. je hartelijk. Oké, okay, nou, en het beste met je programma. Dank je wel. En veel succes. Ja? Tot de volgende keer, Daan. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. Ga je nog een klein stukje, hoor. Een klein stukje van uh, voor je, to, to the, the Bottom, bottom of, of the Sea. sea. Starring Richard Beeshart. David Hedison. To the bottom of the sea. Jappie, je hebt het niet gedroomd. Het bestond echt. Hè, nou, dat geeft toch een hoop rust dat die vraag ook beantwoord is. Maar Albert belde oorspronkelijk eigenlijk volgens mij over deze vraag, toch Albert? Uh, onder andere, ja. Ja, ja, ja onder... en toen kwamen we erachter dat jij een uh, waslijst met vragen hebt... die jou ja. uh, die, die, die zo'n beetje ja, ja. plagen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou... No. No, no. Uh, ja, we hebben de magneten, al we hebben de waarom de mannen altijd met hun handen in de zakken staan te kijken bij een auto of een brommer. Wat heb je nog meer? Ja, en, kijk, ik heb een boel uh, fruit, uh, bomen, bomen staan thuis. Ja. En, en dan wel, uh, um, eigenlijk valt het me steeds op. Dus uh, als ik fruit weggeef, ik geef dat allemaal weg door uh, de um, Dan uh, valt het me op dat uh, vrouwen die eten uh, uh, het liefst uh, fruit wat niet rijp is. Oh. Dus, dus onrijpe fruit. Oh. Minstens, minstens 70% van de vrouwen. En de mannen willen het altijd het liefst hebben als het rijp is. Nou, daar geloof ik niks van. Ja, ja, maar in elk geval, eh, maar in elk geval ik heb het dus empirisch ondervonden. Dus ja, maar ja, ja dus nee, maar dus zo kan ik het ook, empirisch onderzoek ja, doen ja. onder graag kennissen. Zo werkt het niet. Ja, ja. <laughs> Maar in elk geval, kijk, als, het, dus, kijk als we dat één keer dus opvrouwen, dan kan dat twee keer ook, ook, ook wel. En drie keer ook nog wel. Ja, maar, je, maar, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar dit het is, het is ja. geen proefondervindelijk onderzoek als ja. je het alleen maar onder je eigen kennis doet. Dat telt ja, ja. niet. Ja, ja, maar in elk geval, kijk, als het dus Kijk, uh, als ik uh, um, een en ander dus constateer, al, uh, al 25 jaar, dan is er toch iets mm. het uh, uh, mee de structureels van ja ja, nou. ja, ja. Nou, volgende vraag. Nou, en dan heb ik nog een vraag, ja. uh, bijvoorbeeld over kraaien. Hè? Dus uh, kraaien zijn dus uh, uh, dat uiteraard een van de intelligentste wezens uh, op aarde. Ja en dus die worden steeds gevoerd hier, uh, uh, uiteraard het zwinters uh, vooral, maar een kraai die is uh, enorm achterdochtig. En dus kijk, als je, als je voert uh, oud uh, brood of oud uh, uh, vlees of zo wat, hè, dus, uh, uh, kunnen ze misschien wel vijf of tien of, of vijftien minuten doorheen blijven draaien, en die maken cirkeltjes om die boom heen waar dat onder ligt dan. Hè. En dan op één keer, en dus meestal, zit, is, zitten, eh, meestal één of twee kraaien zitten dan op de uiten, kijk hè, want dus, eh, eh, eigenlijk zijn het zeer voorzichtige dieren, want die zie je ook eh, trouwens nooit ergens dood langs het weg bijvoorbeeld liggen ja en kraaien. dan. Eh, dus uiteraard, die kunnen honderd jaar worden een dus ontzettend ja. intelligenten dieren. En dan, eh, maar, ja. eh, maar dan, eh, op een gegeven moment zie je gewoon dat de knop omgedraaid wordt en dan vallen ze massaal aan, dus op dat voedsel. Ja. Alle genen is weg. Ja. Dan vallen ze mezelf aan. Waarom, Waarom is dat? Wie bepaalt dus op een gegeven nou, moment. Nou ja, maar dat, dat kunst... is eigenlijk een beetje de vraag die ik nog open heb staan van Hans. Hoe een hele uh, zwerm weet dat ze allemaal tegelijk naar links en naar rechts moeten. Ja, maar wel, daar heb ik zelf een theorie over. Want dus uiteraard ben ik uh, um, over die vraag ook dus, uh, uh, eigenlijk zeer geobsedeerd. Ja. Want dus die uh, spreeuwen bijvoorbeeld in de, in de uh, luchten zo op het najaar. Maar Daan? Ik vind het heel leuk dat je 17 vragen hebt, maar als je ze ook allemaal nog 25 minuten toe wil lichten, nee, nee, dan gaan we het niet nee, redden. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Nee nee. Ja. Maar wel, nee, nee, maar lekker wel daarmee dus wil ik zeggen. Ja. Bijvoorbeeld, kijk, eh, als je dus een opname van dus, uh, mensen ziet, bijvoorbeeld als uh, uh, mensen bijvoorbeeld, uh, uh, opgenomen worden vanuit een flat, zal ik zeggen, of, of, of, een, of een wolkenkrabber, dan... hè? maar net Maar eens zie je ze lopen. Maar als je die film dan zo snel afdraait, ja. dan, dus uh, kijk, je ziet ook nooit nooit uh, uh, iemand botsen bijvoorbeeld. En die vogels, die leven in mijns in met een andere reactiesnelheid. Dus dat is eigenlijk net alsof dus, uh, eigenlijk, dus uh, eigenlijk, uh, eigenlijk een mens kan veel minder uh, oh, ja. snel Albert, denken. Denk. ik zeg steeds Daan, vandaar dat je niet luistert Nee, maar Albert, ja. het duurt te lang, het spijt me, ja, maar ja, dit het het duurt goed, echt goed. te lang. Maar, maar, maar ik is... wil nog wel even zeggen, ja. Albert, sorry, ja. Ja. dat uh, vogels hebben hun ogen aan de zijkanten van hun hoofd zitten. En ja. daardoor kunnen ze ook gewoon beter... Um, kijk, wij kunnen in principe veel beter naar voren kijken, maar ja. vogels kunnen ook veel beter om zich heen kijken. Ja, Dus dat scheelt al een hoop, natuurlijk. Ja, ja, maar lijkt wel, als een uh, zwarm dus 150 meter breed is, dan mag u me niet bewijzen dat ik de langs 150 meter vogels kan kijken, wat de in de, de beweging doet. Nee. Dan moet gecommuniceerd worden. Ja. En het communiceren, dat is een andere dimensie als het communiceren, wat dus, uh, uh, wij, wij denken, wat wij. Uh, uh, eigenlijk, uh, eigenlijk het communiceren wat dus wij doen. Ja. Dat, uh, in deze wereld zijn andere dimensies die wij nog niet kennen. Nee, Maar nu gaan we helemaal afdwalen, Dan kunnen we nog een hele lange gesprek ja, over ja, voeren? Ja, dat kunnen we over, over ja. Maar ja. Albert, heb nou. je nog een, uh, nog een vraag? Of zeg ja. je van nou... Ja, heb ik eh, ja. nog eh, heel eventjes een vraag. Ik ben ook namelijk iemand die dus eh, erg dus analytisch onderleg is. Dus ik kan ontzettend goed eh, rekenen <laughs> en dergelijke. Ook al zeg je het zelf. Ja. Nee, nee, maar dat is dus eigenlijk niet om eind te zijn. Ik kan iets door en derde delen of iets door tweeën derde, sneller dan u het kunt intypen op het rekenapparaat. Dat is Dus, dus, dus uit het hoofd rekenen. Maar ja. ja, dat is een feit. Maar dat maar maar gaan dat we dus, nu proberen. Wat bleef? Dat gaan we nu proberen. Ja, ja, maar eigenlijk, wel, dus eigenlijk wil ik zeggen, waarom stotteren eh, meestal, eh, mannen zijn dat meestal, waarom, dus waarom stotteren die vaak? Eh, maar Albert, wat heeft dat nou met het hoofdrekenen te maken? Ja, dat is een, namelijk zo, ik hoor vaak analytes want dus beleggers en dergelijke. En dus, eh, Marenak, wel de beste analytes Dus eigenlijk valt het me op dat die allemaal zeer goed analytisch onderlegd zijn. Hoe, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat. Dat is dus heel, ja, mannen dus meestal, dat die ontzettend goed kunnen rekenen en dergelijke. En, dergelijk. en, en dus, erg, dus erg goed zijn in dus de wiskunde en dergelijke, in mathematica. Dat, die, dat, dat er daar heel veel bij zijn die stoten. Hoe is dat mogelijk? Mm -hmm. Ja. Maar wel, dat zijn allemaal, ja, ja, dus, ja, ja dus, ik heb nog meer van zulke vragen, maar ja, maar, ja, maar wil moet ik ze weer even dus reproduceren natuurlijk. Ja, maar, nou, ja. ik vind het zo wel even goed hoor, want anders ja, dan bel je ja, gewoon ja, de volgende doei. keer nog maar een keer. Dat zou ik denken. Maar, maar ik, moet eventjes, ik zit even te zoeken of ik ook op mijn computer een rekenmachine heb, want ik kan helemaal niet rekenen. Nee? Nee. Ik heb ook een soort rekenfaalangst, want ik ben wel heel goed in wiskunde. Dus van die hele uitgebreide sommen, dat kan ik heel goed. Ja, maar dan lijkt wel dus uiteraard... Dus uiteraard... des, kalkulier, daar heb je geen last van. Nee, zeker niet. Alleen als het dan, uh, als het dan zo even op stel en sprong moet, dan gaat het niet. Nou, ik kan hem even niet vinden. Um, oh ja, wacht. Nou, waar kon je zo goed delen, zei je? Dus even... Dus even dus even door vijf delen. En dan is ja, ja, het voor. Nee, door 5 de... delen kan iedereen. Ja, ja? ja. Maar nek wel, hoeveel is dan dus uh, eigenlijk een 23 deel 5? 23 gedeeld ja, door 5 is 4,6. Ja, maar ik uh, ja, ja, ja, wil de bent je al 4 seconden al uh, oh, oh. Uh, nou ja, Oké, okay, jij dan, hoeveel is, hoeveel is uh, 79 gedeeld door 5? 14, 15, uh, 8. Nou, ik had het op mijn rekenmachine hoor, precies toen jij het zei. Ja, ja, maar nee, toen had je het alles En uh, nou, Nog één keer, keer, keer dan, nog één keer, nog één keer dan. Hoeveel is. Want je kon ook door halven, zei je. Ja, ja. Eventueel, dus, uh, eventueel door uh, een drie en derde. Eventueel. Doe eens, uh, En dan uh, even, dus, uh, even, dus, uh, dus even voor de gemakkelijkheid. Het s'nachts, dan moet ik dus uh, natuurlijk een beetje schakelen. En dan een tweecijferig getal. En dan uh, kleiner dan, dus 3 uh, bijvoorbeeld. Uh, dus, uh, dus, uh, dus de cijfers: één, twee of drie. Nou, hoeveel is 63 gedeeld? 18 en 9. Nee, ik had nog niet gezegd waar je doorheen bent. Gedeeld... 63 gedeeld door 2,5. Gedeeld door 2,5, 2. Oeh, dat is inderdaad. Wacht even, even kijken of het goed is. Oh, dat is wel heel rap, inderdaad. Ja. Dat is heel ja, rap maar hoor, maar Albert. Ja, ja, maar lekker wel verrekenen heb ik al sinds tien jaar natuurlijk. <laughs> <laughs> maar lekker wel, dus, dus uiteraard kunnen we dus uren doorgaan. Door Daar is ook gewoon een trucje bij natuurlijk. Maar ja, dan moet je toch kunnen over, overrekenen. Ja, ik vind het knap. Maar weet, weet je wat, Albert? Ja. Ik ga nu afronden. Ja, is goed. En dan uh, uh, bellen we gewoon een andere keer weer. Ja, als, je weer, als je je vragen weer op een rijtje hebt. Oké. Okay. En dan ga ik nu voor jou op zoek naar de vraag van die mannen die hun handen in de zakken steken ja. als ze naar een auto kijken. Ja. Naar nou, de magneet van drie ons die al veertig jaar vastzit, hoe lang ja. kan die nog vastzitten? Ja. De, nou, de vrouwen eten onderuit, ja. vrouw, dat vind ik echt zo'n onzin. Daar ga ik me niet zeggen, <lacht> waar moet je... Nou, de ja. kraaien, uh, even kijken, waarom, waarom mannen die goed kunnen rekenen ja. soms stotteren. Ja. En die kraaien, daar komt het antwoord hoop ik op, omdat ik ook nog steeds de vraag open heb staan hoe een hele zwerm vogels met elkaar communiceert. Dat ze allemaal links, rechts, ja, weer rechts en ja, weer links gaan. Andere mensen zijn dat, ja, ja. ah, Ik ben er moe van, Albert. Ja, ja, ja, ja. maar ja, het is ook al bijna half zes. Het is al bijna half zes. Ja. Ik uh, spreek je volgende keer weer. Ja, oké, okay, goed. Dag. Door, door ons, door. Ah, dus voor alle antwoorden, inclusief de vogelvragen 0800-1121. Dit is Toon de tang. Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het tegenvieren, zoals morgens tegenvieren. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen. En kwam het altijd heerlijk onverwacht We zouden eventjes een slokkie kopen Maar eventjes, dat werd een hele nacht En tegen de ochtend gloren stond die hele zotte troep Van bassen en tenoren luid te zingen op de stoep Een agent kwam voorbij en weet je, weet je, weet je wat die zei hey, hey! Oogeltje, wat wat je wat zie je vroeg Is de nacht niet lang genoeg Nee, hey, de, de nacht is altijd veel te kort Omdat het even vieren, zoals morgens tegen vieren Omdat het dan pas echt gezellig wordt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 Een beetje laat die zijn. Een vogeltje moet zingen roept. is de nacht niet lang genoeg. Nee, de nacht is altijd veel te kort. Vandaar de tegenvieren, vieren, zo snel is tegen vieren. Vandaar het dan en de zuilen wordt. Een vogeltje. De nacht niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort Vandaar het tegenvieren, vieren Zoals morgens tegenvieren, vieren Vandaar het dag was echt gezellig oh. Toon Hermans, een vogeltje wat zing je vroeg uh, 0800 1121 kun je bellen En uh, even kijken, Thomas? Ja? Waar bel je over? En um, ik denk dat ik de oplossing van die cryptogon uh, heb. Oh, kijk, dat is nog eens een uh, mededeling. Want de opgave was: uh, kleedruimte bij de douane. En de oplossing moest bestaan uit acht letters. En nou, echt niemand die het wist. Heel gek. Dat was ook erg moeilijk. Nee, dat was makkelijk. Ik heb er nooit zoveel goede oplossingen voorbij zien komen op de chat. Oké. Okay. <laughs> maar zeg het maar. Ik denk, uh, pas op je. Dat is helemaal goed. Kun jij hem uitleggen? Uh, ja, ik denk bij de douane moet je meestal je paspoort laten zien. En in een pashokje kun je je omkleden. Nou, zo simpel is die. Hè? Nou, dat betekent dat er een uh, enorme verrassende prijs naar je toe komt. Ik ben erg benieuwd. Dat uh, betekent dat wij aan een boekenkast gaan schudden bij uh, Max op de redactie... en er valt er iets uit en dat vangen we op met een envelop en dat sturen we naar je toe. Oké. Okay. En daar wens ik je heel veel plezier mee. Ik, eh, ik, ik heb misschien nog één kleine aanvulling, als, ja. ik, als dat mag. Ja, dat mag. Ik hoorde net die vraag over eh, mannen die naar auto's gingen kijken, Ja. Op ja. Maar ik ben opgegroeid in Zutphen. Ja. En als wij gingen bromskriegen. Ja, dat is heel wat anders. Je de handen niet, eh, niet in de zak. Nee, nou ja, nee daar kan ik een hele vieze dingen over zeggen, maar dat doe ik niet. Nee, dat maar dat, dat niet. bedoelen we niet. We net. bedoelen dat jullie mannen, als jullie echt naar een nieuw stuk techniek kijken, dat die handen in de zakken gaan de houding zo'n beetje achterover geleund en dan is het, ja. dat is een grapje. Ja, ja, ja nee. maar heb je veel brommers gekeken dan jij? Ja, dat is wel eens gebeurd. Maar heb jij serieus, dat vraag ik me nou altijd af, want iedereen kent het gegeven, maar heb je ooit wel eens tegen een meisje in, de in, de, in een café gezegd, hé, hey, ga je mee brommers kijken? Nou, we hebben het al gedaan, ja, maar dat was meer een grapje. Dan, dan breekt het gelijk het ijs. Je ja. wordt er dan gelijk in de lach, natuurlijk. Ja, ja. precies. Dan durf je die zin nog te gebruiken. Ja. Ja, precies. En heeft het gewerkt? Ja. Uh, ja, het heeft wel eens gewerkt, inderdaad. Ah, nou, dat ja, is, dus, uh, dit is misschien voor mensen. Dat ja. is een mooi advies, nog even. Hand in de zak houden. Hand in de, en de zak en de... vragen: ga je mee, brommers kieken? Ja. Okay. <laughs> Dank je okay. Veel plezier met je prijs. Dankjewel. Oh, oh, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, hoor. Um, uh, nog even. Uh, je voornaam is Thomas. Ja. En je achternaam is. Van der Zee. Thomas van der Zee uit Uden. Uden. Ja, weet je dat heel Uden je wel even feliciteert morgen met het behalen van deze enorme overwinning. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Nou, goed en Uden, Thomas van der Zee. Okay. Dag. Dag. 0800 1121, daar roep ik gewoon voor de toepasselijkheid nog een keer. Want we hebben nog zo'n 23 minuten te gaan. En nog best wel veel vragen. Die openstaan. Dus ik ben benieuwd of we het gaan redden. Jelle. Hé. Hey. Hi. Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Waar belde je over? Ik uh, bel over de vogels. Oh mooi. Andere. Nou, kom maar door. Nou... Um, nou wat die vogels betreft... Uh, er zit eigenlijk een leuke parallel tussen zowel... De vogels, uh, vissen, uh, kuddes, uh, dieren en ook wij mensen als we een grote menigte vormen. Ja. En uh, ja, dat, dat, het grappige daaraan is dat, um, dat het eigenlijk vrij eenvoudig is oh. hoe dat werkt. Oh. Um, ik hoor mezelf terug hoor. Er oh, zit er een zo'n nare galm in. Ja, sorry. Ja, goed. Uh, dus de, er is niks uh, van hoge dimensies of uh, telepathie of wat dan ook. Uh, want je hebt eigenlijk uh, relatief eenvoudige nou ja, uh, wiskundige regels... waarmee je zoiets kunt, uh, kunt bekijken. Want uh, ik heb het dan zelf vanuit de wiskunde bekeken. Maar goed, ja? um, op het moment dat je, dat je, dat je zo'n zo vogel in een groep bent... Dan, dan volg je niet een bepaalde leider... Je hebt gewoon je, je eigen plan en je hebt een paar dingen die je doet. Ten eerste, je, zo, je zorgt ervoor dat je niet tegen een buurman of een buurvrouw aanbotst. Je zorgt ervoor dat je globaal in dezelfde richting gaat als de anderen. En um, je, zo, ja, je probeert ervoor te zorgen dat je, dat je, niet te ver, uh, dat je afstand ten opzichte van de anderen niet te groot wordt. Dus op het moment oh, dat je die dingen doet... Ja. En, en, en iedereen doet dat, zo'n hele groep. Ja, dan krijg je dus van die fascinerende bewegingen. Van, van bijvoorbeeld ja, honderden spreeuwen die echt een complete wolk vormen. Of, of allemaal vissen. En dat is, uh, dat is vrij fascinerend. Ja, um, mooi altijd ook om te zien. Ja, ja, ja precies. En uh, ja, er zijn dus mensen bezig uh, om daar software voor te maken. Dat, dat wordt al uh, jaren gedaan. Om bijvoorbeeld uh, nee, Finding, Finding Nemo bijvoorbeeld, dat, uh, na te boodsen met, uh, met vissen... Die dat netjes doen en uh, ja en dergelijke. En in spelletjes. En, uh, dus dat is wel uh, interessant uh, hoe dat werkt. Maar ja, er is dus niks telepathisch aan of wat dan ook. Nee. Het, is, uh, het, is, het is tamelijk interessant, want het, je hebt, je hebt hele, basis, hele eenvoudige basisregels. Maar uh, wat eruit voortkomt, is, is bijzonder complex en, en, en lijkt heel heel groot, chaotisch eigenlijk. Maar ja. Dus. Maar, kijk, maar kijk jij ook zo naar een, uh, naar een zwemvogel? Zit je er dan ook te kijken van... hé, hey, oh ja, dat doen ze zo, zo, zo. Dat ziet er zo heel uh, wiskundig uit. Ja, nou, ik, ik heb me dat inderdaad wel eens afgevraagd. Ik ben zelf programmeur. En dan vraag ik me af... hey, hoe zou je dat programmeren? Dus dan zoek je dat een beetje uit. En... Uh... Dan blijkt je dus gewoon per vogel. Je hoeft niet een complete vogel uh, na te bootsen om, uh, om zo'n zwerm te kunnen, na te kunnen bootsen. Zeg maar. je, je hebt maar echt wat hele eenvoudige regeltjes nodig om dat te kunnen doen. En uh, dat, dat is wat interessanter eraan. Met name de wiskunde die daarachter zit, die, die is relatief eenvoudig eigenlijk. Ja, nou dat is, dat is in ieder geval de, uh, verklaart dat waarom vogels het kunnen. Want die zie ik ook niet op een of andere manier niet aan voor hele wiskundige berekeningen. Maar dat komt weer door die domme duivel op mijn balkon. Ja, nee. <laughs> maar ja, kijk, we, we, uh, ja. we doen het zelf eigenlijk ook. Op het moment dat wij een grote massa -menigte zijn. En wij uh, gaan een stadion uit of uh, wij gaan uh, door straten heen omdat er een groot feest is of zo. Dan doen we eigenlijk hetzelfde, alleen dat het gaat niet zo snel zoals bij vissen of vogels. Dus ziet er minder indrukwekkend uit. Maar jammer, op het moment hè? dat je dat zou versnellen, vanuit de lucht zou bekijken, dan, uh, dan zou je eigenlijk min of meer hetzelfde effect zien, dat wij ook die basisdingetjes doen. We proberen niet tegen onze buurman en buurvrouw aan te botsen, globaal dezelfde richting op te gaan. En uh, dat, eigenlijk zijn wij wat dat betreft net, net vogels en vissen in zo'n situatie. Uh, ja, ik voel me soms ook een beetje een vis. Een vis, vis op het station. Ja. Ja, precies. Ja, nou, inderdaad. Sardientje in een blik. Ja, precies. Oh ja, dat is meer. Dat is meer de vergelijking. Ja, maar die hebben dan niet zo'n heel goede feeling meer voor afstanden. Nee, dat gaat niet zo best meer. hè. Nou, ik, ik ben blij met je uitleg, Jelle. Nou, Wat doe fijn. jij in het dagelijks leven? Ik uh, ben programmeur. Oh. En uh, ik, heb, uh, ik ben ook een tijdje stagiair geweest als wiskundeleraar. Maar dat uh, ligt nu eventjes stil, want ik zit met een uh, vier weken oude baby op schoot. Ah, echt? Dus uh, ik heb die studie ah, eventjes uh, platgelegd. gelegd. Smelt. Uh, ja, is ja, het een jongetje of een meisje? Het is een meisje. En is ze ook van jou, of heb je er net even uh, ingepikt ergens? Ik heb. Ja, ze is echt van mij. Oh. En was ze wakker voor een flesje, of heb je de wakker ja, gemaakt inderdaad. om zuster te luisteren? Ze was wakker voor een flesje, en uh, ja, ik... Uh, ik ik begin de fout om, uh, om radio te gaan luisteren ah. en toen hoorde ik deze vraag. ja. En wat doet ze nu? Toen... Slaapt ze nu of zit ze mee te luisteren? Ah, ze slaapt min of meer, ja. Ik hoorde wat. Ze snurkt een beetje. Ah. Hoe heet ze? Jutta. Jet nou, dat is gek. Jelle en Jutta. Ja, nou, Jutta, hè? met een U. Oh, Jutta. Jelle en Jutta. Ja. Dus een ja. beetje uh, Jutta Jul. Nou. maar dat nee, ja, bedoel ik positief. Maar dat kan ik nu niet meer goed maken natuurlijk. Maar het klinkt gewoon uh, nee, heel gezellig. Inderdaad. Hey, Jelle en Jutta, oh, wat zo, Gaat het Gaat allemaal goed met haar? Absoluut, gaat heel goed. Ja, en met mama ook? Zeker. Oh, ja, we zeker. houden. Die, die is wel aan het slapen. Oh, gelukkig. Maar we houden op. We maken er nog wakker ook. Ja, misschien wel. Ja, precies. Nou, succes daar. Dank je, dank je. Oké, okay, en uh, ik zal je nog wel eens uh, horen komende donderdagnachten, want jij slaapt voorlopig niet. Uh, nee, niet al te veel. <laughs> Oké, okay, doeg. Oké, okay, doeg. Hoi. Casper, uh, goeienacht. Ja, goeiemorgen is het uh, inmiddels. Ja. Ja, nou ja, het is nu, ja, als jij net wakker bent. 17 ja, minuten voor 6, ja, hè. Ja, ja, ja, precies. Hè? Nee, ik denk, laat ik even reageren op de vraag van... Uh, uh, dat mensen met handen in de zakken uh, naar auto's gaan kijken en naar bronfiets. Ja. Nou, ik ben... Uh, Inmiddels 25 jaar auto verkopen. En uh, zelfs van een, van een premier merk, Dus ook uh, mensen die komen kijken naar zeg maar dure auto's. En dan vragen wij ons dat bij ons in de showroom altijd af. Waarom doen mensen dat? Want je zit wel eens te kijken als mensen binnenkomen naar het non gedrag. En dan lopen ze inderdaad met handen in de zakken. Uh, ze gaan met deuren gooien. Uh, achterklep een keer hard dichtgooien. En uh, ook wel al eens als je groepjes mannen tussen de middag binnenkrijgt. En ik bedoel daarmee te zeggen, uh, bij ons in de buurt, daar is een kantorencomplex. Dus die mensen die gaan dan tussen de middag wel eens even een, uh, even een rondje lopen om een luchtje te scheppen. En dan komen ze met drie, vier mannen tegelijk binnen om hun handen in te zakken. Ja, zie je wel, ja. Ja, en dan is het ook. ja, dat kan soms ook tot ergernis leiden. Dan denk ik van ja. Van waarom doet men dat? Hoe ongeïnteresseerd is dat? Als je als verkoper met de handen in de zakken erbij staat, nou, dan ben je gewoon een boer, zeg maar. Ja. Dus uh, ik, ik, nou, ik wil die vraag ook je stellen. En je wil eigenlijk gewoon dezelfde vraag stellen? Ja, dat denk ik Je ook bent van, al 25 jaar auto verkopen en ja. jij denkt ook van waarom doen mannen dat? Ja, waarom, waarom ja. doen mannen dat? Want het is altijd hetzelfde ritueel, handen in de zak met deuren gooien... <laughs> uh, Soms dan halen ze je kast leeg. Dat is ook soms wel eens bij het ordinaire af. Dat men gewoon in je folder zit te draaien. En als je er dan wat van zegt, word je ook nog kwaad aangekeken. En uh, ja, dat is, uh, dat is wel vaak dingen die in een showroom gebeuren. En dan denk je, ja, waarom doet men dat? Hè? Ja, volgens mij heeft het ook met een, met een soort stoerdoenerigheid uh, te maken. Want. Nou, de... Ja, nee, maar ik, ik zit te denken, want uh, uh, mijn vriend die uh, was cameraman. Ja. En dan waren we dus wel eens op een evenement en dan had hij een camera en een statief bij zich. En ook al stond de camera uit, op een of andere manier gaan dan alle mannen om, om je heen, die, gaan dan, die voelen dan de onbedwingbare, of veel mannen, voelen dan de onbedwingbare behoefte om. Hey! te doen. Als ze een, een, een grote tv-camera zien, of uh, als ik zelf wel eens verslag deed op festivals met een, uh, voor de radio met een, uh, met een grote microfoon... en dan in, in vroege tijden nog een behoorlijk uh, uh, zendkastje met de, met de antenne en zo, dan ging ik... Hey! Ja. En, uh, ja. en het is, dat blijft toch een beetje raar, hè? Nou, dat is ook zo. Maar goed, dat merk je in de showroom ook. Zeker ook als er een man en een vrouw samen binnenkomen. En ook die man, ondanks dat hij dan komt gaan kijken... Euh, zich geen houding te geven, ook ten opzichte van jou als verkoper. Maar ook ten opzichte van zijn vrouw. Want hij wilde even laten zien van, uh, ja, hoe goed hij uh, uh, alles van een auto afbreedt. Ja. Ja. Of hoe goed hij kan onderhandelen. Of, uh, en als je daar dan als verkoper uh, doorheen prikt... want het is altijd zo... Uh, als er een man en een vrouw samen binnenkomen, nou, ik zeg altijd, zorg er maar eerst voor dat je het met de vrouw op de rails krijgt. Zoals yeah. En als je daar een goede, uh, uh, hoe het, een goed contact mee hebt, nou, dan zie je zo dat die man, uh, ja, begint te twijfelen En uh, dat hij dan zo achter zijn vrouw aangaat en dat hij denkt van, ja, inderdaad, wat zijn vrouw zegt, ja, daar sluit hij zich dan bij aan. Ja. En zo wordt en dat het ook. En als je nou praat over een auto van zeg maar 10.000 euro of een auto van 100.000 euro, dat maakt niks uit. Dat is altijd hetzelfde. Ja. Nou ja, ik, ik lees hier, en dat is uh, grappig, want ik krijg via de, uh, via de chat krijg ik van Jos een uh, berichtje over uh, verkopersonline.nl. Uh, ja. De site voor verkopers. Daar staat ook een heel verhaal over dat verkopers uh, ja. vaak hun handen in hun zakken doen. om hun onzekerheid een beetje te verbergen. Omdat mensen het lastig vinden om. Uh, ja, hun verhaal te houden, dat doen ze dan met heel veel handgebaren of het liefst van achter de tafel. En als dat dan niet kan, dan steken ze die handen in hun zakken om maar een plekje om ze goed stil te houden en een goed plekje voor ze te, te vinden. En uh, misschien dat dat ook bij die mannen wel het idee is van ja, we willen natuurlijk ook niet, uh, um, uh, ja, we willen ook niet te enthousiast overkomen. We willen een beetje ongeïnteresseerd en onverschillig overkomen, want anders dan gaat die vraagprijs omhoog. Ja, nou ja, goed, dat, dat zou inderdaad wel kunnen, maar dan ben je op dat moment al met de prijsonderhandeling bezig. Ja, nou ja, dat weet ik niet, of Volgens mij zijn mensen, ja, jij, jij weet het beter, jij verkoopt al 25 auto's Maar als ik al een garage binnenloop, of van nee, dat heet niet een garage, maar een showroom of zo, dan denk ik al van, oh, ze moeten niet denken dat ik te happig ben. Nee, nee, nee, nee maar goed, het is natuurlijk altijd zo, als mensen een, een autobedrijf binnenkomen... Yeah. Dan is het, uh, ja, ze zijn altijd wat onbendig, onrustig. Uh, en dan is het vaak het beste om ze eerst even in balans te brengen. Nou, wij doen dat dan meestal om gelijk: toch een kopje koffie aan te bieden. Dat we zeggen, nou, van wat brengt u op deze dag naar de show? Doen? Zal ik eens een lekker kopje koffie voor u halen? Nou, en dan zie je dan dat dan toch het ijs heel gauw breekt. Maar, nee. het, uh, maar het ergste. Met dat soort mensen in een showroom, dat is altijd zeg maar op een, uh, op een tweede paasdag of zo. Dan, uh, nou, dan heb je inderdaad vaak wel een, uh, een categorie mensen wat daar komt kijken die puur uit verveling komen. Wat we zeggen zo is shows en wat dan ook. Nou, ik zeg altijd dat is iets voor meubelboulevards en voor keukenbolivars. Maar voor een autobedrijf en zeker ook bij een premiummerk, het echte koperspubliek wat dat soort auto's koopt... Dat is vaak heel blij om die dag met hun gezin uh, samen te zijn. En het publiek of het kijkerspubliek wat je die dag kan krijgt, nou dat... Uh, ik vind het altijd de ergste dag van het jaar om te, te werken. Ik ben oh. altijd blij dat ik erbij is. Ja, hebba. Nou maar ja. goed, ja. ik ga me naar nog eens een keer opschrijven. Ja. Dus... Uh, daar wil ik even op reageren. Nee, he heel erg bedankt daarvoor. En ik, ik, ik wens je heel veel succes uh, met de verkoop en veel goede dagen gewenst. Prima, het oh, beste. en tot ziens. Hoor. Fijne dankjewel. Dag. Hoi. Peter. Ja, hartstikke. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nacht nou, goedemorgen is het bijna. Ja. Uh, krijg jij niet een, een seintje van degene die de telefoon opneemt, uh, ik heb iemand aan de lijn en die heeft het antwoord. Dan, zou we, dan zouden we een drie gesprek kunnen voorwerpen. Die man ja. daar nou weer net op. Ja, nou ja, ik kan hem zo weer terugbellen hoor. Als je ja, maar maar ja, ik kan ja. je vertellen dat er 78 vragen door elkaar lopen... en dat er de hele tijd mensen bellen met verschillende antwoorden. Ja, ja, ja, ja. Dus om dat ja, ook ik, nog eens zo gezegd... te structureren... dat we alles meteen in binnen had... twee minuten antwoorden... dat wordt een beetje onmogelijk. Nee, en bovendien nee, is nee. het ook wel eens leuk om iemand anders een verhaal te ja, horen. Ja, want ik, ik had erbij gezegd dat ik dus uh, de, dit gesprek... Uh, het antwoord, of dit gesprek het antwoord had, mogelijk, mogelijk. Ja. Nou, dat ga ik dan maar doen. Ja, gelijk heb je, want het gaat tenslotte om de luisteraars. Ja, niet ja, niet precies, alleen maar om die meneer. Ja. Precies. En, en, nou, het antwoord is volgens mij... De, kijk, het is de taal van het lichaam. Ja. En... Handen in de zak bij mannen wijst dus naar. Uh, de handen wijzen dan naar uh, het geslachtstil. Oh. Dus dat is macho gedrag. Ja. Daar dus, sta je even van te kijken. Oké, okay, dus die mannen die staan naar een brommer te kijken. En dan wijzen ze eigenlijk van, nou maar hier zit mijn dinges. Nou nee, maar dat, dat geven ze aan, hè. Dus dat is de taal van het lichaam. Maar ze, dat is stoer, stoer doen, hè. Stoer. Handen in de zakken is, is stoer. En dan staan ze daar met z'n drieën zo van, goh, wat staan we hier mannelijk te zijn. Ja, die staan alle drie uh, zichzelf uh, even flink uh, goed te voelen. Oh. Eh, okay. En dat is, dat, is, dat is typisch ook voor, voor verkopers in een, in een, in een, in een autoshowroom. Eh, dat zijn eigenlijk ook allemaal nogal dus, uh, macho figuren. Uh, Machotypes, zo maar ze noemen. Uh, daar, daar heeft het mee te maken. Oké. Okay. En, en uh, onzeker, ik hoorde op een gegeven moment onzekerheid. Nou, ik denk uh, dat het dat juist niet is. Oh. Het is en macho, ook niet, nou ja, het is, het is ik dacht dat. Ik dacht, je onzeker, faken, dacht ik. Nou, maar je dat, dat toch niet met je handen in je zakken? Dan ga je met oh. je handen op je rug staan. Oké. Okay. Okay. Ja? Ja, het, het is, dat zeg ik. Het, het is een, een, een, ik denk dat dat het is. Oké. Okay. Nou, dank je wel, Peter. Oké, okay. oké. Okay. En dan, uh, dan ga ik nu weer door naar het volgende. Maar je mag okay. blijven hangen als je wil. Oké, okay, okay, ja. Goed. Hey, ik wens je een fijne dag. Ja, bedankt. Hoi. Uh, Rebecca. Astrid, goedemorgen. Hallo. Mijn voorganger is me net eventjes voor geweest. Ik wou wat anders zeggen. Ik dacht, nee, dit ga ik niet bij Astrid in het programma melden. Want ik ga het niet over de ballen van een man hebben. Maar het is al gebeurd... Dus, ik dus ga ik het nog eens eventjes. Uh, ja. ja. In de eerste plaats, het is ook macho uh, die, die dat doen. Die zich geen houding weten te geven. En die gewoon met hun handen in hun zak staan. Van uh, ja, uh, onzekerheid. Uh, uh, uh, en wat doen mannen dan? Dan pakken ze naar hun ballen. Is het? Nee, ik. Nou, goed. Ja. Ik ken misschien te weinig onzekere mannen, maar uh, ja, het heb is, ik ooit bij een cursus non-verbale communicatie. Eerlijk waar? Echt waar. Dit zit gewoon in het cursusmateriaal. Zit van, nou, als mannen hun handen in hun zakken steken, dan zitten ze dus eigenlijk in dat gebied ja. zich hun eigen <lacht> mannelijkheid te bevestigen. Ja. Nou. Wat een ja. toestand. Wat een rare luisteren toch. ik het niet in je programma te zeggen. <laughs> maar jij dacht nou, als Peter het doet, dan, het dan doe ik het ook gewoon nog een keer. Nou, het ja, fijn. Het is dus on onzekerheid. Uh, nou ja, goed, en dan pakken mannen naar hun ballen. Is dat ook de reden goed. dat ze er af en toe even aan krabben? Ja, misschien. <laughs> dat valt me altijd op. Dat mannen die gewoon ook aan plein publiek zitten. Dus even eraan zitten. Dat zou goed kunnen. Ik hou, we houden op hierover te praten. Ik vond me heel ongemakkelijk bij op de nieuws- en sportzender op Radio 1 in de ochtend. Ja, Astrid, ja. Ik moet je nog wat zeggen. Wat is er ik, nu weer met je tandenborstel? Ik heb een paar onder. weken geleden een mail gestuurd. Oh ja, je hebt dingen voor mij meegenomen uit Turkije, hè? Ja, heb je die wel gelezen? Ja, heb ik, ja sorry. Ja, het is, dat is waardeloos dat ik niet even geantwoord heb terwijl je nog Wie een, ze even voor hebben? mij hebt lopen sjouwen. Wie ze hebben? Ja, natuurlijk wil ik hebben. Oh! Ja. <laughs> Ja, natuurlijk wil ik hebben. Ja. Of uh, kom, kom ik nu te hebben over? Nee hoor. Wees vooral jezelf. Nee, ik ga je wel even mailen hoe we dat regelen. Ja, is goed. Oké. Okay, nacht. Goedendag ja, nog, hè? Doei. Dag, Astrid. Tom. Ja. Mooi hè? Oh, ja, Daar ja. ben ik weer. Nou, gelukkig. <laughs> uh, ja, over die rijbewijzen. Ja. ja. Eigenlijk vrij eenvoudig en regelgevend Nederland. Um, het. De LZV is een uh, ja, speciaal gereguleerd stukje uh, transport. Yeah. In de meeste gevallen moet je zich ook aan speciale routes en dergelijke houden. Het is allemaal vastgelegd in de vergunning. Uh, bedrijven die krijgen een vergunning voor zo'n uh, LZV-voertuig. En in uitzonderlijk vervoer, En de naam zegt het al, zijn de maten, lengtes en breedtes lengte en hoogtes breedte en, hoogte en gewichten dusdanig verschillend. dat In de regel per transport... Um, ja, verschillende regels in toepassing zijn. Dus ook verschillende soorten vergunningen aangevraagd moeten worden. En vandaar dat je dus moeilijk voor elk afwijkend stukje transport een nieuw rijbewijs kunt gaan halen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar dan, ik begrijp nog steeds niet zo goed waarom je dan juist voor die combinatie 25-50 wel dat rijbewijs, extra rijbewijs nodig hebt, maar voor die 52 meter niet. Omdat die LZV is... Uh, nou, dan had die andere meneer het al over, dat, uh, de nationale regelgeving van de EEG en dergelijke. Yeah. Um, daar zijn ze ook mee bezig dat de dingen is ook in het zo mag rijden. Een beetje vanuit proefopstelling is dat nou aan het doorwerken naar uh, zeg maar, een professioneel. En de LZV is dus uh, een, een, een vastgesteld stukje voertuig. Die heeft dus ook nooit geen afwijkende maat, die is altijd 25 meter 50 lang. En meestal zelfs verplicht om volgens bepaalde routes te rijden. De chauffeurs daarop hebben dus om die uh, combinatie te sturen een, een rijbewijs daarvoor nodig. Okay. Dat, is gewoon, dat is gewoon bij wet geregeld. Maar net als met uitzonderlijk vervoer, ja. uh, als je dan een keer 50 meter gaat rijden, dan kun je moeilijk zeggen, ja, hij heeft uh, maar een rijbewijs tot 41 meter. Hij moet ja. er weer een rijbewijs bij gaan halen snap je, is een uitzonderlijk vervoer. Daar vragen ze ook iedere keer per verschillende soort transportvraag. Daar een vergunning voor aan. Oké. Okay. En nou. die vergunning is dus ook maar eenmaal. Het is alleen maar voor dat transport. Ik denk dat het, Jorrit, in ieder geval duidelijk is. Dank je... Jou niet, jou niet. Dat vind nee, ik wel mij jammer. niet. Maar dat komt omdat je te veel uh, termen gebruikt die ik niet ken. Uh, <laughs> maar ik zal me eens ja, gaan verdiepen nou, in de vraag. Ja, het is gewoon, uh, hoe heet het, vanuit de overheid geregeld. Ja. Het is een... Uh, een, een, een stukje universeel soort transport. Het is dus hetzelfde stukje iets als een uh, combinatie. Die, die mag maar 18 meter ja. lang zijn. Een trekker oplegger mag maar 17 meter lang zijn. En er zijn vastgestelde gegevens en maat. En die LZV is daar eigenlijk een aanvulling op. Alleen nu... dat je dus een afwijkende maat heeft die nog wel een beetje extreem is. Ja. En omdat het ook uh, met, met proef uh, te maken heeft, daar weet je 60 ton en uh, dergelijke dingen meer. Uh, hebben ze gezegd we willen dat chauffeurs die daarop gaan rijden, een rijbewijs hebben. En dat ze weten hoe ze met dat ding dus wel en niet op de Nederlandse weg zich hebben te begeven. Dankjewel Tom! Graag gedaan! Dag! Hoi! Dit was Nachtzuster, tot volgende week!